Het weer, droog en zonnige periode. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vanwege het politieonderzoek is de A1 Amsterdam-Amersfoort... momenteel in beide richtingen afgesloten. Tussen Muiderslot en knooppunt Muidenberg. Het verkeer kan ook het beste omrijden via Utrecht. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 11 maart. Een heugelijke dag voor de drie militairen die al sinds 27 februari vast zaten in Libië. Ze zijn namelijk weer vrij en hebben Libië inmiddels verlaten. We praten hier vanochtend bij uiteraard. Dat doen we met onze correspondent in Athene. Daar is het toestel inmiddels geland, zo weten we. We staan ook op het vliegveld Eindhoven. We vermoeden dat daar het toestel, het Nederlandse toestel, zal aankomen in de loop van de ochtend. We schakelen met Den Haag voor reacties, willen uiteraard minister Hille van Defensie spreken. En uh, oud-diplomaat Koos van Dam analyseert onderzoek meer het verloop van de onderhandelingen met het regime in Libië. Ik houd kort vandaag, dit en nog veel meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt dus ook volgen via internet, surf dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben over de uitzending... dan kunt u kijken op Twitter en daar uw verhaal kwijt. Ons adres is NOS Radio 1. De drie Nederlandse militairen die werden vastgehouden in Libië... zijn vrijgelaten. Vannacht vlogen ze met een Grieks vliegtuig van Tripoli naar Athene... zegt correspondent Connie Kees. Het was uh, vele uren wachten, want er was veel onduidelijkheid of dat toestel, die C-130 met de Nederlandse militairen erin nou kwam of niet. Dan werd het weer uitgesteld. En uiteindelijk kwam uh, ja, vroeg in de ochtend het verlossende bericht, het officiële bericht van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken, die bekendmaakte dat, uh, dat het uh, toestel met de Grieken, er zitten ook Grieken aan boord en de Nederlanders, om zes uur s ochtends zou landen. Later vandaag vliegen de militairen door naar Nederland, zegt verslaggever Wilco Boom. Het is nog onduidelijk hoe laat ze in Nederland arriveren. Het ministerie van Defensie heeft dat zojuist bevestigd. Volgens het ministerie is de vreugde daar groot over de vrijlating. De familie van de militairen is inmiddels geïnformeerd. Ze zijn ongedeerd en niet gemarteld. De drie Nederlandse militairen werden totaal twaalf dagen geleden... bij de stad Zichtig opgepakt. Ze probeerden toen twee mensen te evacueren uit Libië. Een zoon van Gaddafi kondigde hun vrijlating gisteren aan. Een Nederlandse helikopter die in beslag werd genomen houden ze. Aller nieuws. Volgens de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst is Gaddafi aan de winnende hand. De Libische leider heeft zware wapens gegeven aan militairen van wie hij vrij zeker weet dat ze hem trouw blijven. De directeur denkt dat Gaddafi de strijd daarom voorlopig niet zal opgeven. Maar met zijn uitspraak ondermijnt de directeur volgens een republikeinse senator de inspanningen van Amerika. Ik heb geen confidence dat deze gentleman is het is. Het Witte Huis neemt afstand van de uitspraak van de directeur. President Obama denkt dat Gaddafi niet gaat winnen. In saoedi arabië heeft de politie geschoten op een groep demonstranten. Een paar mensen zouden bij de schietpartij gewond zijn geraakt. Betogers eisten dat er politieke hervormingen komen. Via internet is opgeroepen om morgen, na het vrijdaggebed... dat is dus vandaag weer, de straat op te gaan. In eigen land in Flevoland moet een groot deel van de stemmen... van de provinciale statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat concludeert een commissie van de provincie naar onderzoek. In veertig stembureaus zijn fouten gemaakt... legt voorzitter van de onderzoekscommissie posthumus uit.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 Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt. De VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... kunnen door het verschil namelijk een restzetel krijgen. Het is niet bekend waar het verschil tussen het aantal uitgebrachte stemmen... en het aantal stempassen is ontstaan, zegt commissaris van de Koningin Verbeek. Het is moeilijk om achteraf te analyseren waar de problemen precies zitten. Je hoort een aantal variaties. Ik heb zelf ook wel geconstateerd op stembureaus... dat mensen bijvoorbeeld problemen gehad hebben met zich te legitimeren. En dan laten ze wel hun kiezerspas achter... Maar mogen niet stemmen, dat soort situaties. Uh, de echte analyse daarvoor is nog niet gemaakt. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat er ook landelijk uh, niet naar gekeken gaat worden. Van de 40 stembureaus waar fouten zijn gemaakt in Flevoland... zijn er 37 in Almere. Koningin Beatrix heeft haar staatsbezoek aan Qatar afgesloten. Met het bezoek wilde de koningin investeren in de goede relaties met de golfregio. Daarom bezocht ze onder meer Nederlandse projecten daar... zegt Koningshuisverslaggever Marieke de Vries. Op de laatste dag van het staatsbezoek bezocht koningin Beatrix een ambitieus gasproject van Shell in Qatar. Het pulproject is de grootste investering van Shell ooit. Er werken veelal gastarbeiders die vandaag eerst achter de hekken moesten blijven, maar uiteindelijk toch onverwacht koninklijke aandacht kregen. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zouden eerder deze week een staatsbezoek aan Oman brengen, maar dat werd afgezegd vanwege de onrust in het land. In plaats daarvan gingen ze op privébezoek. Koningin had daarover een gesprek met de pers. Forstin zegt samen met premier Rutte tot de conclusie te zijn gekomen dat het goed zou zijn om in te gaan op die uitnodiging van de sultan van Oman voor dat privédiner. En achteraf zegt de koningin dat ze blij is hoe dat is gegaan. Dat het goed was om die relatie met de sultan juist nu aan te halen. Want dat bezoek, maar ook het staatsbezoek aan Qatar... heeft niet alleen een economisch karakter, maar ook een politieke achtergrond. Koningin Beatrix rondt het staatsbezoek van, uh, aan Qatar gisteravond af... met een concert van het Amsterdam Barok Orkest. Het optreden was bedoeld om de emir van Qatar te bedanken voor zijn gastvrijheid. In Amerika is een controversiële hoorzitting gehouden over een radicalisering van de Amerikaanse moslimgemeenschap. De Republikeinse afgevaardigde King wilde een nationaal debat uitlokken. Al-Qaeda and its adherents have increasingly turned to another troubling tactic, attempting to recruit and radicalize people to terrorism here in the United States in heel het land is gedemonstreerd tegen die hoorzitting. Betogers zijn bang voor stigmatisering van moslims. Zo ook het congreslid, een moslim Allison, die zelf aanwezig was bij de hoorzitting. Hij noemt als voorbeeld een moslim die omkwam bij 9-11. Omdat hij eerst vermist werd, dacht iedereen dat hij bij de aanslag betrokken was. Some people spread false rumors and speculated that he was in league with the attackers because he was a was. Maar exposed. In het noorden van Frankrijk zijn vier leden van de Basquise terreurbeweging ETA opgepakt. Volgens Spaanse media is één van hen militaire leider, Alejandro Arriola. Ze ha saldado con la detención del presunto jefe militar de la banda. Zijn nombre is Alejandro Zobarán Arriola alias Sarlas. In januari kondigde de ETA een wapenstilstand aan. Spanje wees die af en eist dat de ETA zichzelf opheft. Het Amerikaanse begrotingstekort is vorige maand uitgekomen op ruim 222 miljard dollar. Het recordbedrag is anderhalf miljard hoger dan in februari vorig jaar. De oplossingen die de democraten voorstellen om het gat te dichten... zijn volgens de Republikeinse senator, die u hoort, belachelijk. February's deficit spending alone and the fact that it was larger than what our total deficit spending was in 2007, uh, the proposals that the Senate is sending us simply are ridiculous because it's, uh, it's not even a solution. It doesn't address the amount of spending that, that we will have in a week's time. We need to get serious. Het tekort viel lager uit dan beursanalisten hadden verwacht. Het verkleinen van het begrotingstekort is een van de kerndoenen van Obama. Verwacht wordt dat het tekort voor dit hele jaar uitkomt... boven de 1.000 miljard dollar. Dat is dan hetzelfde als de afgelopen twee jaar. De beurzen dan in New York die zijn met flinke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over een stijging... in het aantal aanvragen van werkloosheiduitkeringen in Amerika. Mogelijke opleving van de Europese schuldencrisis maakte het niet beter... Beurshandelaren werden nog nerveuzer naar berichten over ongeregeldheden in Saoedi-Arabië. We hebben daar net over bericht, de grootste olieproducent van de wereld. Daar zouden gevechten zijn uitgebroken tussen Sjiïtische betogers en de politie. Het resultaat was dat de Dow Jones sloot op 1,9% in de min. En de Nasdaq, de technologiebeurs, noteerde 1,8% in de min. Dat is over dit nieuwsoverzicht. Je kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl/slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Elf minuten over zes. De beroemde Abbey Road Studios, je weet wel waar de Beatles platen hebben opgenomen, bestaat tachtig jaar. En daarom roept de studio jonge componisten op om hun hymne... Eh, een anthem te schrijven, oftewel een lofzang à la Land of Hope and Glory en All You Need Is Love. Voorwaarde, de componist moet onbekend zijn en de hymne mag niet eerder gepubliceerd zijn of opgenomen. De winnaar mag natuurlijk het lied opnemen in de Abbey Road Studios. Prima wakker worden zal Come Together van de Beatles. Zoals gezegd, de winnende componist mag uh, het nummer opnemen... in de Abbey Road Studios in Londen. Samen trouwens met het London Symphony Orchestra... en allerlei bekende zangers en zangeressen. Mocht daar uh, vervolg aan worden gegeven, dan hoort u dat wel. Hier op Radio 1. Goed. Het is uh, 15 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Hamer voor het eerst deze ochtend. En Mark Hamer, jij bent vanochtend... Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Sta Lada. jij op de Gracht? maar wat doe je daar? In Amsterdam. Ik sta ik sta voor het hoofdbureau van politie in Amsterdam, een thuiswedstrijd voor mij. Voor mij ook wel een bekende plek, het hoofdbureau van politie, uh, uit mijn journalistieke uh, carrière. Voor grote zaken heb ik hier gestaan, zoals met Claudia Melgers, maar ook vlak na de moord op Theo van Gogh. Dat waren de grote zaken van de politie. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel de kleine zaken van de politie. De wijkagent. Michelle Haast heeft daar een uh, boek over geschreven, dat komt vandaag uit. De wijkagent, bizarre buurtverhalen. De wijkagent, Ja, het belang daarvan. Daarvan komt eigenlijk uh, naar voren. Uh, uh, het is de schakel tussen, ja, tussen de samenleving en de politie. En er moet worden opgetreden. Uh, ja, 19, uh, nu schrijven we de boeken over. In 1982 werden er rapporten over geschreven. En daar deden we verslag van in het NOS-journaal. De nota is het wetenschappelijk antwoord op de problemen van de wijkagent. Hij zit als het ware tussen twee vuren. Hij wordt de vertrouwensman, bijna sociaal werker in de wijk... en tegelijk is hij als agent belast met de ordehandhaving. Hij zoekt naar de oorzaak van de problemen... en dat moet de politie meer en meer gaan doen. Minister Van Tijn kreeg het rapport vandaag in Den Haag aangeboden... uit handen van de onderzoekers Bastiana en Friesema... en hij was er zichtbaar enthousiast over, zo bleek later uit zijn reactie. Een dergelijke heroriëntatie op taken en doelstellingen van de politie... Acht ik noodzakelijk in mijn beleid dat niet dat in het oneindige kan een wil voortbouwen op sterke uitbreiding van de politie, maar de oplossing primair zoekt in kwalitatieve verbetering van organisatie en management. Ja, de eloquente heer Van Tijn, wat, wat werd daar toen mooi uitgesproken... Nou. Hè? de minister Van Tijn, de late burgemeester van Amsterdam. Nou, ik, ik weet niet of je het helemaal kunt begrijpen. Ik heb hem ook een paar keer weer terug moeten luisteren. Maar eigenlijk wat hij zegt, ja, de discussie in 1982 was eigenlijk wel de discussie die we hier ook voeren. Uh, we willen meer blauw op straat, zegt de politiek. Maar ja... Uh, van eigenlijk, je moet niet zomaar de, de, de politieagenten het blauw op straat gooien. Je moet investeren in de kwaliteit van de politieagenten. En de wijkagent, ja, die zorgt nou juist voor die kwaliteit van de politie. Nou, daarover gaan we het vanochtend hebben. Wat zijn nou de verhalen okay. waar de wijkagent tegenaan loopt? Hey, ga jij dan ook door de wijk lopen met je wijkagent of... Uh... Ik ga zeker door de wijk heen lopen, ah. gaan richting de Wallen, richting de Warmoestraat. en daar kijken wat, waar de wijkagent daar tegenaan loopt. Ik ben benieuwd. Mark Hamer, tot straks. Wij gaan door naar um, het water. Waterschappen, drinkwater- en zuiveringsbedrijven... die kunnen miljoenen euro's besparen door elektriciteit af te nemen... op momenten dat stroom goedkoop is. Bijvoorbeeld s'nachts. Het is onderzocht door energiebedrijf Eneco, ingenieursbedrijf DHV en het waterschap Delfland. Die hebben als eerste gekeken naar het stroomgebruik van gemalen. Verslaggever Henrik Willem Hofs keek bij een gemaal in Maasluis. Hollands weertje in de polder bij Maasluis. Het water staat vrij hoog. Meneer Beukema, pijlbeheerder van het waterschap Delfland. We staan bij een heel modern gemaal. Ja, dat is een van de nieuwe moderne gemalen die wij recentelijk hebben gebouwd. Een glazen hokje in. Een soort technische ruimte met blauwe kasten met allemaal knopjes erop. Je hoort er weinig van, maar het uh, gemaal gaan we nu aanzetten. Zeg maar. En hij verplaatst nu het water. Hoeveel? Dat zal een uh, orde van van uh, 20 tot 40 kubieke meter per minuut zijn. Dit gebruikt natuurlijk aardig wat stroom. Willem Malda van Eneco. Jullie hebben onderzoek gedaan naar ja, hoe je dit eigenlijk goedkoper kan doen. Wordt uh, in de nacht. Uh... Niet veel elektriciteit gebruikt. En er wordt nog steeds wel veel elektriciteit uh, gemaakt. Bijvoorbeeld door windmolens. En dat moet ergens heen. En daarom is het in de nacht vaak goedkoper. Ik zal het maar vergelijken met de vaatwasser. Die om 11 uur 's avonds aanzet. omdat het dan nachtstroom is. Ja, precies. Dennis Heikoop, een van de onderzoekers van DHV. Ja, nachtstroom, dagstroom. Ja, dat, dat kennen we eigenlijk ook al wel een beetje. Wat is nou het vernieuwende hieraan? Nou, het vernieuwende aan dit uh, project is eigenlijk dat. Uh... Vroeger het waterschap keek naar zijn eigen taak, en dat is het, het, het drooghouden van de polders. De energiebedrijf die keek ook naar zijn eigen taak, dat is het, het produceren van elektriciteit. En nu kijken ze samen wat het beste moment is. Ja, zijn. en we kunnen dus kijken wat de voordelen zijn van, van beide systemen om ze op elkaar te koppelen. Maar wie geeft dan het signaal dat het apparaat aan moet? Het signaal uh, wordt in eerste instantie bepaald uh, door Delfland, want zij zijn verantwoordelijk voor het uh, waterpeil. Maar als zij denken van nou, er is nog voldoende ruimte over om uh, eventjes te wachten met pompen, dan kijken ze naar de energieprijs die door Eneco bijvoorbeeld wordt uh, aangegeven. En uh, op die manier wordt eigenlijk door de twee partijen samen bepaald wanneer het water op het juiste moment uh, uit de polder gemalen kan worden. Maar dit zou je dus op heel veel andere manieren ook kunnen toepassen? Ja, je zou het op verschillende plaatsen kunnen toepassen. We zijn stiekem ook al een beetje aan het kijken of dat bij drinkwaterbedrijven ook mogelijk is. Of bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. En zo zijn er nog verschillende mogelijkheden waardoor je, waar je dit systeem zou kunnen toepassen. Daarmee zou je behoorlijk wat geld kunnen besparen. Ja, de besparingen die loopt in de miljoenen als je alleen al naar de watersystemen kijkt. Als je dan ook nog eens kijkt naar drinkwatersystemen en naar afvalwatersystemen, dan zou het nog veel meer kunnen zijn. Voorlopig gaan we kijken of we s'nachts, als de energieprijs in ieder geval laag is, of we dan kunnen inspelen op het aanbod van energie en zodoende de gemalen liever s'nachts dan overdag kunnen laten draaien. Want wat levert het voor besparing op? De besparing zal in, in euro's enkele tientallen duizenden euro's per jaar zijn. En uh, nou, dat is voor Delft goed genoeg om te kijken of daar uh, nog meer in zit, zeg maar. Vanaf het gemaal in Maasluis was dat onze verslaggever Henrik Willem-Hofs. Het is negen minuten voor half zeven. Goedemorgen. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De concurrentiepositie van Europa moet verbeteren. Daarover praten de leiders van de EU-landen vandaag in Brussel. Het is hard nodig dat ze de koppen bij elkaar steken... zegt Johan Willems van autofabrikant General Motors. De Vlaming werkt sinds 2,5 jaar voor de GM-top in Shanghai... en maakt de enorme groei van China van dichtbij mee. Willems denkt dat Europa China nog steeds onderschat. Hij voorspelt dat de gemiddelde Europeaan... harder en langer moet werken voor minder loon. Want de Chinezen azen op de welvaart die wij gewend zijn. China is een, een buitengewoon land op dit moment. De aantallen zijn fenomenaal... Een markt van 18 miljoen auto's in 2010. Het absolute record in de geschiedenis van welk land in de wereld ook. Prognose 10 tot 15 procent. Dus we gaan uh, waarschijnlijk 2011 uh, afsluiten met een markt van 20 miljoen auto's. En ik denk dat we er goed moeten op letten wat daar gebeurt. Want de dingen gaan razendsnel. U bent van oorsprong Vlaming. Ja. En dus zegt u vanuit uw Europese, uw Belgische verleden... Europa moet gaan oppassen. Want Europa gaat de slag missen. Ja, ik zie een aantal dingen gebeuren. Zoals het er momenteel aan toe gaat in Azië. De snelheid waarmee daar gewerkt wordt en de dingen gedaan worden. We moeten goed oppassen dat we de boot niet missen. Ja. En als we er iets willen aan doen... dan moeten we allemaal samen eraan werken, denk ik. Ja, wat dan? Drie kwart van het loon inleveren? Nee, ik denk niet, ik denk niet dat het iets met het loon te maken heeft. Ik denk dat het vooral te maken heeft met willen werken ook en ik ga hier geen, uh, geen sociaal betoog geven. Maar als ik bijvoorbeeld in China zie, ze hebben al maar een beperkt aantal verlofdagen. En als ze dan een verlofdag in het midden van de week ergens komt, dan gaan ze die verlofdag recupereren door een zaterdag of een zondag te werken. Om het goed te maken. Ik zeg niet dat we daar naar terug naar toe moeten, maar ik denk dat we in Europa waarschijnlijk een beetje te ver zijn gegaan. Minder werken en toch willen het goed hebben. En... We moeten ons van bewust zijn wat er aan het gebeuren is in de wereld. En dat is, dat is mijn enige boodschap. Het is wel slecht nieuws hoor, voor de Nederlanders die gewend zijn aan hun lange weekenden. ATV, jaren gevochten voor een vrije zaterdag. U klinkt alsof we dat allemaal over een paar jaar weer kwijtraken. Het is ook slecht nieuws voor de Belgen dus. Maar is dat echt de enige manier? Ziet u zoveel verschil tussen laten we zeggen, een fabriek waar auto's worden gemaakt in Duitsland en een in Shanghai? Eén ding is heel zeker. Ik, bedoel, ik werk met heel veel Chinezen samen... Mensen werken erg hard. Er is niemand die gaat klagen over werkdruk. Dat kennen ze niet. Dus ze gaan eraan beginnen en ze gaan het werk ten einde doen. De Chinese maatschappij, mensen willen vooruit. De mensen willen meer, hebben honger om te zijn zoals de, de mensen in het Westen. Ik zie niet veel andere oplossingen dan een beetje harder werken in het Westen. Wat is een beetje harder werken? Twee uur per week extra of meteen vijftig uur per week? Misschien een paar uur, ja. Enkele uur uh, langer werken. Dat gaat wel pijn doen, hoor. Ja, ik, ik, ik weet dat. En, en ik ga daarmee geen stemmen winnen met zoiets. Maar ik zie wat er elders gebeurt in de wereld. En, en als ik kijk uh, in Amerika bijvoorbeeld, heeft men dat goed begrepen. Daar wordt veel minder gediscuteerd over een uurtje langer werken. Van een paar uur langer werken. Nou, u heeft makkelijk praten, want u werkt natuurlijk al 80 uur per week. Ja, ik bedoel, ik heb, ik heb makkelijk praten. Maar ik zie wat er gebeurt in de wereld, ja. Ik, ik, ik vind dat we het een beetje te licht opnemen. Een beetje te gemakkelijk maken onszelf in Europa. Als we het tij willen keren, denk ik dat we er, aan, dat we er iets moeten aan doen. Maar ziet u dat ook gebeuren? Want dat is makkelijk gezegd. Maar vakbonden zijn machtig en, en die willen andere dingen. En, en vakbonden willen andere dingen, dat is. Dus? Verworven rechten niet kwijtraken weet ik, maar uh, het is gevaarlijk te zeggen, we doen niks we blijven verder, stoer verder doen, wat we het altijd gedaan hebben dan moet je ook met de consequenties leven en dan moet je niet, denk ik, gaan zeuren wanneer er weer een exportbedrijf uh, vanuit China dingen naar hier brengt dat is de realiteit dan en ik denk, ik kijk hier naar mijn eigen kinderen, die in Europa wonen, en ik heb een beetje geschrikt dat mijn kinderen gaan waarschijnlijk niet meer kunnen doen wat ik kan, omdat de rijkdom en de macht, in mijn opinie, is zich aan het verplaatsen naar het oosten. Een bijdrage was dat van Louis Dekker. En ik weet niet, misschien bent u net wakker geworden... dan is het misschien wel aardig om even te horen... dat de drie militairen in Libië vrij zijn en op weg zijn naar Nederland. Wat praten we praten u daarbij over bij zo dadelijk in het journaal van half zeven... en daarna hebben we uitgebreid informatie voor u. Het NLS Radio 1 Journaal, sport... Wisselende resultaten voor de Nederlandse clubs gisteravond in de Europa League. FC Twente won met maar liefst 3-1 van Zenit Sint-Petersburg. PSV kwam tegen Glasgow Rangers niet verder dan 0-0. En Ajax verloor thuis met 1-0 van Spartak Moskou. FC Twente dankte de overwinning aan twee goals van Luc de Jong en een van Danny Landzaat En ook aan keeper Michailov die een paar onmogelijke reddingen verrichtte. Volgende week donderdag is de uitwedstrijd tegen de Russische ploeg. Ja, door die 3-0 overwinning lijkt de kans groot dat de Tukkers de kwartfinale van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 Weinig ploegen die scoren, dus zo makkelijk drie tegen ons, denk Dus we, ja, als we gewoon, wat ik zei als team, gewoon gefocust blijven, dan is het voor hen ook heel moeilijk. Ik zei het al, PSV tegen Glasgow Rangers eindigde zonder doelpunten. De kansen daarop waren er wel, vooral voor PSV er berg. Maar hij kreeg de bal daar niet in. Ook de Braziliaanse verdediger Marcelo kreeg een moeilijk te missen kans. Toch was trainer Fred Rutte over het geheel van de wedstrijd genomen best wel tevreden. Ja, nou ja, als je ziet dat je de eerste helft, ook, ook bij balbezit zit, een hartstikke goed deed. En dat je dan ook nog uh, een aantal uh, mogelijkheden kunt creëren tegen de muur van spelers, dan is dat oké. Okay. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel in de sport, gaat het om winnen en verliezen. En, uh, ja, vandaag moet je winnen. Aan de andere, andere kant is het ook... ...Andreas, die pakt die ene bal ook wel geweldig. Dus als je, als je hier met een, met een, een 0-1... Ja, dan, ...dan wordt het heel erg moeilijk daar in, in Glasgow. En nu is alles nog open. En ik, ik heb wel een goed gevoel ten opzichte van volgende week... ...dat wij die goal gaan maken. Dan Ajax was vooral voor rust veel sterker dan Spartak. Maar voor Lomborg, Siem de Jong, de Zeeuw en Ebicelio... misten de allermooiste kansen. Na de rust kroop Spartak weer wat meer uit zijn schulp. En het eerste gevaarlijke schot op doel was meteen raak. Alex was de schutter. En wat Ajax verder ook probeerde, keeper die kan, was niet te passeren. Ajax ziet Gregory van der Wiel baalde dan ook. Ja, het is, uh, het is een teleurstelling. Dat, uh, dat is zeker zo. Uh, ik denk dat we eerst zelf...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 U hoort het, Ajax heeft nog hoop, geldt ook voor PSV, hoop om de volgende ronde te bereiken volgende week. De returns zijn komende donderdag, dan spelen alle drie Nederlandse clubs uit. Ja, dan was er nog een flinke domper voor Ruud Gullit en zijn club Terek Grosny. De club was rond met maar brak Boussava, maar die koos op het laatste nippertje toch nog voor een andere Russische club. Um, de in Amsterdam geboren Marokkaan gaat voor Anji Magachakala voetballer in de Deelrepubliek Dagastaan. Ja. Nou, uiteindelijk vond hij de situatie in Grozny toch te gevaarlijk. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En in een vijfde van de stembureaus in Flevoland... moeten de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Volgens een onderzoekscommissie zijn in 40 stembureaus fouten gemaakt. Vooral in Almere. zaten minder stembiljetten in de bussen dan er stempassen waren ingeleverd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Grote problemen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. De weg is in beide richtingen dicht tussen Muiderslot en Knopend Muiderberg. Dat heeft te maken met politieonderzoek. Daardoor ja, loopt nu ook het verkeer op de A6 van Lelystad naar Muiden behoorlijk vast. Tussen Almere Haven en knooppunt Muidenberg 8 kilometer. Verkeer richting eh, Amersfoort kan het beste al omrijden op de A1 vanaf knooppunt Dienba via Utrecht. En verkeer richting Amsterdam rijdt om vanaf knooppunt Eemnes. Komt u vanuit Flevoland, bent u onderweg naar Amsterdam, kunt u beter omrijden over de A27. Dat is dan vanaf het knooppunt Almere.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... met voor u het laatste nieuws uit Libië. De drie militairen die gevangen zaten in Libië zijn inmiddels onderweg naar huis. Ze zijn vrij, zijn rond vijf uur Nederlandse tijd aangekomen in Athene... en momenteel onderweg naar Nederland. 12 dagen geleden werden ze gevangen genomen door een regeringsgezinde libische militie. Tijdens een evacuatieactie van de Nederlandse marine eh, werden de drie gearresteerd op 27 februari. Doel van de actie was het evacueren van een Nederlander en een Zweedse staatsburger. Ik kan u kort vertellen uh, wat er is gebeurd. Afgelopen zondag is een poging gedaan. Een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte te evacueren... En daarvoor is de boordhelikopter van Hare Majesteit Tromp ingezet. En uh, de helikopter is aan de grond gehouden door een gewapende Libische eenheid. En wij spraken in de ochtend toen al heel snel met premier Rutte. En die had um, ja, de arrestatie toch liever stilgehouden? Ja, uiteraard, zoals u weet, speelde het al sinds zondag. En dit zijn zaken die het meest gebaat zijn uh, bij totale uh, geheimhouding.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 Uh, ja, die heeft normaal natuurlijk het recht uh, om daar bezwaar uh, tegen te maken... maatregelen tegen te nemen. En dan is dit uh, in feite een soort diplomatieke rel... Uh, die dan inderdaad ook diplomatiek moet worden opgelost. Nederland komt door het mislukken van de actie... in een lastige positie binnen de NAVO. Een actie van het bondgenootschap is aan handen en voeten gebonden... nu gijzelaars in het spel zijn, zegt defensiedeskundige Kokolijn. Wanneer er inderdaad wordt nagedacht over militaire maatregelen... of een, een vorm van interventie NAVO... Ja, dan wordt het steeds moeilijker om dat uh, in ieder geval unaniem te doen. Het, het kost de Amerikanen al enorme moeite om, om landen als Engeland en Frankrijk over de streep te trekken. Wat dat betreft hebben wij niet nu, uh, zijn wij niet de enige zwakke plek in de NAVO. Maar als je aan Nederland op dit, op dit moment zou gaan vragen... zijn jullie uh, voor zo'n no-fly zone of voor een andere manier van ingrijpen... Ja, dan kijken wij liever de andere kant uit. Ja, dan verschijnen er beelden van de gevangen militairen op de Libische staatstelevisie. Het filmpje duurt ruim vijf minuten. We zien een helikopter, we zien het interieur van de helikopter en we horen het commentaar daarbij van de Libische Staatstv. De beelden en het lange duren van het vastzitten zorgt voor pessimisme over het lot van de militairen. Ik denk dat dat uh, wisselgeld wordt. Ja, het klinkt heel cru als ik dat woord gebruik, maar uh, als je naar nou vergelijkbare situaties in het Midden-Oosten kijkt, dan er zijn er helaas heel veel van uh, Afrikaanse landen. Uh, dan hebben die rebellen uh, of dit soort. Ja, gestoorde regeringen hebben natuurlijk heel goed door dat je dit over een langere tijd kunt uitspelen. Het zijn bovendien, en dat speelt ook in hun nadeel denk ik, de eerste militairen die gepakt zijn. In de aanloop naar de vrijlating maakt minister Hille van Defensie afgelopen dinsdag bekend dat het goed gaat met de mannen en de vrouwen. Over de vrijlating van de drie bemanningsleden van de helikopter vindt intensief diplomatiek overleg plaats. Ze krijgen goed eten en drinken. Voor zover wij dus kunnen nagaan gaat het goed met ze. Achter de schermen en in uh, grote mediastilte begint een diplomatiek offensief... met de uiteindelijke vrijlating dus vannacht als resultaat. Leidt dat wij maar eens eventjes gaan naar um, Griekenland. Want de Nederlandse militairen zijn onderweg naar Nederland. Vanochtend vroeg maakten ze een tussenlanding op het vliegveld van Athene. En daar was ook onze correspondent Connie Keizer. Connie, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was bij de aankomst van de militairen op het vliegveld. Heb je ze ook kunnen spreken? Heel kort. Uh, het, het toestel uh, landde uiteindelijk hier in Athene na een lange, spannende nacht. En uh, ja, toen kwam uh, de C-130 uh, uh, hier uh, aan. En uh, ja, ik stond uh, erbij toen de Hercules aan, kwam aan taxiën. En de grote deur ging open en uh, eerst kwamen de Grieken eruit en daarna de drie Nederlanders. Uh, ze zagen vermoeid uit, maar allemaal wel met een uh, brede lach. En het enige dat ze konden zeggen was dat het goed met hen ging en dat ze blij waren uit Libië weg te zijn. Mm. Wie waren er nog meer bij ze?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 Nou, ze hebben, ze hebben natuurlijk wel een rol gespeeld. Maar niet duidelijk is nog welke rol. Het is allemaal achter de schermen gebeurd. Uh, er zijn berichten dat er uh, ja, in Tripoli wel wat, wat moeilijkheden nog zijn geweest. Uh, er was wat vertraging. Uh, vrij veel onduidelijkheid. De Nederlanders zouden niet op het vliegveld zijn. Nou ja, uiteindelijk uh, uh, werd het verlossende woord... Uh, via het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken gegeven... dat het toestel... Uh, met de Nederlanders was vertrokken uit Tripoli. Ja. Maar ik denk dat het hele verloop van de onderhandelingen en, en uh, ja, de vrijlating... en eventuele voorwaarden, dat dat later pas bekend gaat worden. Ja, want daar is nu nog niets over bekend, over die voorwaarden voor nee. vrijlating? Nee, nee. Okay. Nee, is hier in Athene nog niets over bekend. Goed, gemaakt. nou, wij houden de vinger aan de pols samen met jou, Corny. Dank je wel. Um, goed, wij, wij, wij houden u um, op de hoogte als de Nederlanders aankomen in Nederland. Wij staan inmiddels bijvoorbeeld op het uh, vliegveld van uh, Eindhoven. We verwachten eigenlijk dat ze daar aan zullen komen. Uh, mochten wij meer horen, dan melden we dat direct. Acht minuten, over half zeven is het. Toen de Republikeinse afgevaardigde Peter King een hoorzitting uitschreef... onder de titel de radicalisering van de Amerikaanse moslimgemeenschap... hoopte hij misschien op een zinvolle discussie... Maar ja, overal in het land werden demonstraties gehouden... tegen stigmatisering van moslims. Gisteren was het dan zover, de dag van de hoorzitting. Correspondent Ron Linker was erbij. De regen spat van de banden van de taxis... die mensen af en aan brengen naar het huis van afgevaardigden... waar een lange rij al staat te wachten... totdat ze naar binnen mogen onder paraplu's. Er staat één mevrouw die de stromende regen heeft getrotseerd met een bord. It's kind of getting a weathered, but I think the message is still getting across. Ja, de inkt van de tekst op haar bord begint helemaal door te lopen door de regen. Maar zegt ze, volgens mij komt de boodschap nog wel aan. Het is een, het is een tekening van een slang die een stuk is geknipt met daarboven de tekst Pluralisme. Mag ze uitleggen. Could you explain what this means? This um, sign I patterned after a cartoon that Benjamin Franklin drew. Um hundreds of years ago religious pluralism is a foundational principle in the United States and if we allow ourselves to be torn apart by this bizarreness it will damage our country permanently Good the homeland security In de tijd van Franklin was Amerika verdeeld en kwam de dreiging van buitenaf van de Britten Anno 2011 komt de dreiging van binnenuit, zegt het congreslid Peter King. Al-Qaeda en zijn een andere tactiek. mensen in Al-Qaeda probeert Amerikaanse jongelui te recruteren door ze te radicaliseren. De afgevaardigde noemt een reeks incidenten: de schietpartij in Fort Hood, de mislukte aanslag op Times Square in New York. Maar het meest dramatische moment van de hoorzitting kwam kort daarna. Een duidelijk geëmotioneerde Keith Ellison nam het woord, congreslid en zelf moslim. Hij waarschuwt voor stigmatisering en noemt als voorbeeld een moslim die omkwam bij 9/11. Omdat hij eerst vermist werd, dacht iedereen dat hij misschien wel bij de aanslag betrokken was. Some people spread false rumors and speculated that he was involved with the attackers because he was a Muslim. Maar was only when his were that these lies were exposed. Pas toen ze zijn lichaam vonden in het puin van het World Trade Center was zijn onschuld aangetoond, zegt Allison. De hoorzitting duurde ruim vier uur. Er was nauwelijks een lijn in te ontdekken. Verzuchtte een congreslid dat van tevoren al zijn bedenkingen had. Uh, certainly uh the equivalent of reality TV. Politieke reality TV, zegt congreslid Yvette Clark. Maar zo lichtzinnig vat de demonstranten buiten het toch allemaal niet op. Door mijn afkomst, zegt ze, weet ik helaas hoe het is om als een groep in een hoek te worden gezet. Well, um I am a Jew. Jews were in this position 100 hundred years ago in this country. Um, being persecuted and terrible things being said about Jews. This is. This is just wrong it scares me. Een bijdrage was dat van Ron Linker, je hoorde het. het maakt haar bang, uh, zegt deze Joodse demonstrante tijdens een hoorzitting over uh, radicalisering van Amerikaanse moslims. Wij gaan weer naar Amsterdam, naar de Elandsgracht, naar Mark Hamer. Vertel nog eens, uh, Mark, voor de mensen die net wakker zijn, waarom je daar bent. Ik ben hier uh, omdat McKenna Haast, die heeft een boek geschreven over het, het, uh, de wijkagent. Uh, wat maakt hij nou allemaal mee over de grote politie? Uh, ja, daar kennen we van alles als er grote dingen gebeuren. Grote zaken, zoals... We, nou ja, een paar jaar geleden dat ik hier voor de deur stond met de zaak Melgers. Maar wat doet nou eigenlijk uh, het, de wijkagent? Inmiddels ben ik binnen in het hoofdbureau van politie. We zijn uh, lekker even wat koffie aan het drinken... voordat we zo meteen de straat echt opgaan. Uh, Mikelle, uh, waarom dit boek geschreven eigenlijk? Hoe kom je erop? Nou, eh... Um... De hoofdcommissaris Bernard Welter die heeft mij op een gegeven moment benaderd. Omdat hij een wijkagent kende die hem maandelijks rapporteerde. En hij had zoiets van, hij had die stukken van mij in het parool gelezen. Want ik doe dit al langer. In de ik-vorm schrijven over iemand anders, over Peter Plasman. Dan heb ik dat onder andere gedaan. En toen ben ik in contact gekomen met een van die vrouwelijke wijkagenten. En er zijn er meer bijgekomen. En ja, toen ben je een jaar lang bij die agenten gevolgen. Ja, dat klopt. En het mooie is natuurlijk dat je echt achter voordeur komt waar je normaal niet achter komt en uh, ja, heel veel verhalen hoort. Bizarre, maffen, heel verdrietige, soms ook erg grappige verhalen. En die staan allemaal in dat boek. De eerste keer dat je zo meegaat, of, of na nou een paar keer, wat valt je dan op? Nou, de gedrevenheid van de wijkagenten, dat valt me echt ontzettend op. Waarmee ze in die buurt werken, de, de buurt kennen, tot in een duimpje. Uh, ja, dus ook precies weten waar de problemen te verwachten zijn... of wie er geholpen moet worden. Had je dit beeld daarvan? Dat de wijkagenten zo werkt? Ik denk dat ik een ander beeld had. Dat ik niet zo wist dat ze echt zo midden in die buurt stonden... en die mensen echt ook bij naam en persoonlijk kenden... en ook precies wisten van, nou, die familie... nou die kinderen hebben die problemen... of die vrouw heeft dat probleem. Ik denk dat ik het zo... en ook niet wist dat het zo divers was wat ze deden. Dus inderdaad van huiselijk geweld, kindermishandeling... Uh, ja, een, een, een zoon die zijn eigen moeder vermoord. Ja, heel divers. Een van de wijkagenten die je gevolgd hebt is Els Opdam. Ook hier eh, inmiddels eh, even hier op het hoofdbureau. Maar normaal gesproken, tot, tot voor kort, hè, werkt u in Amsterdam? Nou, ik werk nog steeds in Amsterdam. De regiopolitie eh, Amsterdam-Amsterdam. Okay. En ik werk nu in de mooie gemeente Uithoorn. Oké, okay, ja, ja, dat vinden wij, wij, wij uit Amsterdam toch wel eh, buiten de stad, hoor. Maar u werkt eh, in het hartje van Amsterdam, hè? Ja, daar heb ik ook gewerkt. En ik was uh, buurtregisseur in de Remisebuurt, in de Rivierenbuurt. Ook een hele mooie wijk. En daar heb ik in ieder geval de, de verhalen over verteld. Maar ik neem jullie straks mee in ieder geval naar uh, de binnenstad. Want daar heb ik ook gewerkt. Ja, precies. Rond de Warmoestraat. Ja, rond de Warmoestraat, in de Warmoestraat, nu de Beursstraat. Ja. Mikelle uh, vertelde net, ja, u kent dan zo'n buurt helemaal van top tot teen. Nou, de Remisebuurt, die kende ik van top tot teen, ja. Dat was ook wel eens lastig om alles te onthouden. Ja, is dat zo? Nou, je hebt heel veel families en uh, ja, je hebt wel op uh, incidenten doen zich daarvoor. Dus dan moet je kijken of er verbanden bestaan. En ja, je moet uh, de buurt kennen, want dat is uh, natuurlijk wel je taak. Ja. Uh, uh, hoe, hoe, uh, die, die, die, die grote verhalen van de politie kennen we al, uh, altijd wel. Maar vindt u dat er voldoende waardering is voor de wijkagent, de buurtregisseur, zoals u zegt? Nou ja, kijk, je maakt natuurlijk ook je, je eigen waardering. En ik denk uh, op het moment dat je voelt dat je aan het eind van de dag... een verschil hebt gemaakt voor iemand, dan, uh, dan is dat een goede dag. En als je dat kan delen met collega's, dan wordt het nog een betere dag. Problemen in de dop oplossen. En vooraan in de pijplijn zorgen dat die problemen worden opgelost. Hoe, hoe dat precies gaat werken. We gaan de, de koffie en de thee nog even hierop drinken. En dan nou gaan wij echt de, het hartje van de binnenstad van Amsterdam in. Dadelijk, het wordt nog een hele klus voor Ajax... om de volgende ronde te bereiken van de Europa League. Na die 0-1-nederlaag gisteren thuis tegen Spartak Moskou... zal ik maar eens even horen hoe de spelers erover denken. Gregory van der Wiel bijvoorbeeld. Eerst naar Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Dan eerst maar eventjes naar die A1. Ik werd vannacht echt alle kanten opgestuurd, Jolanda. Wat is oh, er aan jee. de hand? Begrijp je inmiddels dat het om een schietpartij gaat? Ja, ja dat is hetzelfde wat ik heb gehoord. Uh, nachtelijke schietpartij rond een uur of drie is, heeft dat zich afgespeeld. En sinds die tijd is ook de A1... Eigenlijk in beide richtingen dicht. En dan gaat het om de A1 tussen Muiderslot en Knopend Muidenberg En dat gaat uh, nog wel eventjes door. En wat voor advies heb je voor de mensen? Nou, kom je vanuit Flevoland, want daar ontstaan nu de grootste problemen. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... daar staat al vanaf Almere Stad tot aan Knopend Muidenberg 9 kilometer file. Je kan daar beter vanaf Knopend Almere de A27 pakken... en dan omrijden via Utrecht naar uh, ja, wat, wat je eindbestemmingen mag zijn. Als dat Amsterdam is, dan pak je Amsterdam de A2... Uh, wanneer je op de A1 zit, dan is het ook eigenlijk omrijden via Utrecht. Dat is richting Amersfoort, dan rijd je om vanaf knopend Diemen. Ben je op weg naar Amsterdam, dan uh, rijd je om vanaf knopend Ems. En ik vermoed dat dat echt een uh, chaos gaat worden. Ja, want ja, ja, dat hoor je niet. En wat je zegt, je bent al onderweg. En als je eenmaal in die uh, lange file op de A6 staat, ja, dan houdt houd er ook... Uh, helpt er niks meer aan. Nee, nee, precies. Dus mijt als het kan die A1... en probeer echt alle andere routes uh, uit. Ja. Hè? Dat is en luister naar de verkeersinformatie op Radio 1. Uh, dank blijf u. volgen. Jolanda, <laughs> tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nou, dat moet u nog maar goed in de oren knopen vanochtend. Niet via de A1. In Flevoland moet een groot deel van de stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Bij één op de vijf stembureaus zijn namelijk onregelmatigheden geconstateerd. De meeste stembureaus waren in Almere. Verslaggever Menno Rehmeijer vroeg de voorzitter van de onderzoekscommissie van Provinciale Staten, Jacob Postumus van CDA, wat er nou mis is gegaan.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 ja, dat, dan ga je heel erg in op, op, op uh, detail. Ook... Waar moet ik aan denken? Nou ja, er, he, voorbeelden zijn dat er bijvoorbeeld stembiljetten aan elkaar geplakt uh, kunnen worden. Of dat een kiezer uiteindelijk het stembiljet niet in de bus heeft gedaan. Alleen het stembureau moet daar in het procesverbaal uh, melding van maken. En is dan ook te zeggen om hoeveel stemmen het gaat? Want dat kan uitmaken voor de verkiezingsuitslag. Dat is, uiteindelijk is dat uh, uh, niet uh, te zeggen omdat dat zal moeten blijken op het moment dat uh, de enveloppen weer zullen worden opengemaakt. Die zijn nu verzegeld. En op het moment dat die worden opengemaakt, dan is er sprake van hertelling. En dat is nu juist waar de staten over beslissen vanavond. En de staten besloten na een lange discussie tot een gedeeltelijke hertelling. In 40 van de 199 stembureaus in Flevoland moet opnieuw worden geteld. En dat betekent ook dat de commissaris van de Koningin in Flevoland, Leen Verbeek... nog steeds niet weet hoe zijn provinciale staten er straks uit gaat zien. Ja, dat klopt. De, de uitslag zal opnieuw vastgesteld moeten worden. En dan moet opnieuw berekend hoe de zet, worden hoe de zetelverdeling precies is... De marges voor veranderingen zijn wel heel erg klein. Dus we moeten maar even kijken of dat tot grote veranderingen leidt. Natuurlijk niet echt. Zie je een zegel? hier daar? Nou ja, dat is het vermoeden natuurlijk van de discussie. Dat vraagt men zich af of dat het geval is. 40 van 199, dat is 20 procent. Een op de 5 van de stembureaus zijn fouten gemaakt. In ieder geval onregelmatigheden gezien. Wat vindt u daarvan? Dat is te veel. Dus we hebben in die zin een serieus gesprek met elkaar te voeren... dat we beter in staat moeten zijn om dit goed te organiseren...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 Uh, de echte analyse daarvoor is nog niet gemaakt. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat er ook landelijk uh, niet naar gekeken gaat worden. Want gaat het alleen om fouten? Of kan er ook sprake zijn geweest van fraude? Nee, dat, dat is, uh, met dit onderzoek wat we nu gedaan hebben... is eigenlijk uitgesloten dat het een vorm van fraude zou zijn. Als je kijkt uh, naar 40 bureaus en dan gaat het om één of twee stemmen per bureau... dan moet je wel een hele knappe organisator zijn... om dat op die schaal op die manier uh, georganiseerd te krijgen. Dat zal niet het geval zijn. Het heeft te maken met uh, administratieve slordigheden. En dan natuurlijk nog de vraag, hoe lang gaat dat duren zo'n hertelling? Want de hete adem van de Eerste Kamerverkiezingen in mei zit er ook achter. Maar ik neem aan dat dat wel gehaald gaat worden. Ja, ik heb niet de indruk dat mei een probleem gaat worden. Wij gaan daar morgen serieus over vergaderen met elkaar. 40 bureaus, nou dat is als ik even denk een stuk of 10, 12 teams die die telling moeten gaan doen. Dat gaan we goed organiseren, dat moet met een paar weken rond zijn. Vol vertrouwen is dus commissaris van de koningin in Flevoland Leen Verbeek. Het is negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uiteraard praten we u vanochtend bij over de Nederlandse militairen die vrij zijn gelaten in Libië. U heeft inmiddels kunnen horen dat ze zijn aangekomen op het vliegveld in Athene. Daar hebben ze een tussenstop gemaakt en zij vliegen momenteel door naar Nederland. Zodra ze in Nederland zijn aangekomen, melden wij ons. Um, we moeten we even naar Ajax. Wordt toch wel lastig voor die club om de kwartfinale van de Europa League te halen. Gisteren werd er volledig tegen de verhoudingen in, namelijk met 0-1, 1-0 verloren. Van Spartak Moskou. Ik moet zeggen 1-0, want dat was thuis. Kans naar kans werd door de Ajaxide om zeep geholpen. En dan geldt uh, natuurlijk die oude voetbalwet. Als je hem er zelf niet inschopt, dan valt hij aan de andere kant. Gregory van der Wiel baalt als een stekker. Ja, het is, uh, het is een teleurstelling. Dat, uh, dat is zeker zo. Uh, ik denk dat we eerste helft ja, veel beter waren. En uh, eigenlijk niks aan de hand. Alleen, we vergeten te scoren. En ja, tweede helft hebben ze eigenlijk een halve kans. En, ja, en die gaat er gelijk in. En dan verlies je hem ook nog hierop. Maar ja, ik denk, ik denk dat er nog genoeg hoop is volgende week. We hebben al gezien dat wij een veel betere ploeg zijn. En ook daar kunnen we het gewoon weer rechtzetten. Is dit niet de bekende oude voetbalwet? Als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenstander hem wel. Ja, dat is, dat is wel zo. We hebben veel kansen gehad en we maken het niet af. En dan, ja, we scoren zijn hem wel voor je. Wat trof je aan in de kleedkamer? Allemaal een geweldige downstemming. Want ja, er was veel verwacht, maar niet dit ja niet, niet zozeer heel down het was meer van uh, meer ongeloof dat, dat het eigenlijk ja, een beetje een raar voel dat we, we hadden het wel gevoel dat we gewoon veel beter waren maar toch hebben we verloren want ja als je nou zegt heeft de tegenstander nou een x aantal kansen gehad ja en in de tweede half geloof ik de eerste keer dat ze over de, de middenlijn kwamen en al ja precies uh, dat zeg ik ze hebben, ze hebben nog ineens eens kansen gehad uh, nog een half kans en uh, ja, hij ze hem gewoon goed binnen en je verliest hem ja, dan moet je dus volgende week uh, mag je naar Moskou. Uh, naar min zoveel op een kunstgrasveld in het Loesniki-stadion. Ja, je zegt we hebben nog kansen. Maar uh, van deze tegenstander heb je niet te verwachten dat ze volgende week gelijk gaan aanvallen. Het zal precies hetzelfde worden. Ja, precies. Maar uh, als het hetzelfde wordt, dan zijn wij opnieuw uh, de veel betere ploeg. Ja. En dan uh, creëren we opnieuw veel kansen. Hoop ik. Dus daar gaan, gaan we voor. Nou. Laten we het maar gaan proberen dan. Het is in ieder geval een uitdaging, zullen we maar zeggen. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. En bij mij, Gert Kluk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vrij kopte telegraaf in grote rode letters op de voorpagina. Onze helden zijn eindelijk uit de klauwen van het monster in Libië bevrijd. Tenminste, daar gaat de krant van uit. Op het moment dat de Telegraaf werd gedrukt was het nog niet bekend of de drie militairen inderdaad vrijkwamen. Trouw doet het, uh, ja, zou ik zeggen, ietsje rustiger aan. Uh, als alles zo gaat zoals het gehoopt, schrijft de krant, komen de drie Nederlandse militairen vandaag terug in Nederland. Het was een spannende dag, vindt Trouw. Den Haag hield zijn adem in. Nog minister Hille, nog de Kamerleden wilden iets over de zaak zeggen. De Telegraaf opent meteen het vuur op het ministerie van Defensie. De regering moet zo snel mogelijk openheid van zaken geven over de pijnlijk mislukte operatie ook maakt de vrijlating de weg vrij voor ingrijpen door het Westen, vindt de Telegraaf. Nu moeten alle Europese landen een gezamenlijk front vormen. Op die manier kan de EU volgens de Telegraaf... een van de meest gruwelijke dictators van de afgelopen decennia ten val brengen. Ook ander nieuws in de krant. De fnv Bondgenoten wil oudere regelingen houden. Het hoofdbestuur van de grootste FNV-bond accepteert het niet... als het kabinet de voordelige regelingen voor ouderen versneld afbouwt. Dat staat in een vertrouwelijke interne brief van de bond waar trouw over beschikt. Het kabinet wil het... Verhogen van de AOW betalen uit de afbouw van maatregelen, zoals bijvoorbeeld extra vrije dagen voor ouderen. Het is een van de problemen die werkgevers, werknemers en het kabinet zien op hun lange weg naar het sluiten van een pensioenakkoord. Deze week zal de landsadvocaat de juridische knelpunten op een rijtje zetten, en zal het nodig over uitgelekt. Hoe dan ook, schrijft Trouw, het vinden van een nieuw systeem wordt lastig. Nederlandse huishoudens gaan er dit jaar 200 euro extra op achteruit, schrijft het AD. De krant baseert zich op een nieuwe economische prognose van ING. Inflatie valt hoger uit dan eerder berekend. Dat komt door de gestegen olie- en voedselprijzen. FNV overweegt hogere lonen te eisen. Nu het leven duurder wordt de actiebereidheid. Bij de werknemers groeit, voorspelt de vakbond. In november formuleerde de FNV een loonsverhoging van 2 Maar dat laat de bond zo. We doen niet aan dagkoersen. Minister van Bijsterveld overdrijft het aantal leerlingen... dat zorg nodig heeft. Trouw, al je trouw, heeft berekeningen van het jongerenweekblad Seven Days. Vooral een nieuwsbericht op de eigen website van het ministerie van Onderwijs... Eh, is volgens de krant misleidend. Daarin staat dat het aantal leerlingen waarmee iets aan de hand is... met 65 procent is gegroeid. Maar dat percentage geldt alleen voor leerlingen die zware zorg krijgen. Het totaal aantal zorglingen is maar met 17 procent gestegen. De minister komt tot die hogere percentages... door sommige groepen leerlingen dubbel te tellen. Heeft het Jongerenweekblad berekend. Zo telt ze bijvoorbeeld de leerlingen... die leerwegondersteuning krijgen simpelweg op bij leerlingen... met extra steun in de vorm van een rugzakje. Terwijl er ook leerlingen zijn die leerwegondersteuning... en een rugzakje hebben. 7 Days maakt de verkeerde berekening als volgt duidelijk. Stel, je hebt tien jongeren en daarvan drinken er vier weleens bier en drie wijn. Dan zijn er niet per se zeven jongeren die alcohol drinken. Er zijn er immers ook die bier en wijn ja, drinken. Ja, zo ja. Zo ken ik er nog een paar. Eenvoudig. Nou, goed. Uh, zo dadelijk, na het journaal van zeven uur... gaan we uiteraard uh, naar het nieuws over de Nederlanders. De Nederlandse militairen die vrij zijn gelaten in uh, Libië in Tripoli. Zij zijn met het vliegtuig naar Athene gereisd... en zijn op weg naar Nederland. Straks meer.